7 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomasen. Grootste FNV-bonden zeggen vertrouwen in Jongerius op. Den Haag bereidt zich voor op Prinsjesdag en kredietstatus Italië opnieuw verlaagt. <tieden> De federatieraad van de FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord, maar de positie van voorzitter Jongerius is ernstig beschadigd. Zoals verwacht stemde een meerderheid van de aangesloten bonden voor. FNV-bondgenoten en Abfacabo stemden tegen. Die twee vertegenwoordigen 60% van de leden van de FNV, maar hebben in de federatieraad maar 44% van de stemmen. De twee vakbonden hebben het vertrouwen in voorzitter Jongerius opgezegd. Bondgenote voorzitter Van der Kolk beschuldigde haar van ondemocratisch gedrag... omdat ze volgens hem de stem van de meerderheid van de leden heeft genegeerd. Hij voegde eraan toe dat hij niet uit is op een splitsing. We willen als één FNV de toekomst in, zei Van der Kolk. Een commissie krijgt de opdracht te, zo te zoeken naar een oplossing... voor de sterke verdeeldheid in de vakcentrale. Op de vraag of ze een vertrek overweegt, zei Jong-Gerius dat ze geen wegloper is. Wie er in de commissie komen te zitten is nog niet duidelijk. Minister Kamp noemt de instemming van de FNV-Federatieraad met het pensioenakkoord een mooie uitkomst voor onze oude Hij onderstreept nog eens de noodzaak van aanpassing van het stelsel vanwege de vergrijzing en de toenemende onzekerheden op de financiële markten. In deze lastige tijden is het extra van belang dat iedereen bereid is over zijn eigen schaduw heen te springen om gezamenlijk de problemen aan te pakken, zei Kamp. Door het ja van de FNV is een periode van twee jaar praten en onderhandelen afgesloten en kunnen we aan de slag, voegde hij eraan toe. Kamp hoopt dat hij daarbij kan samenwerken met alle partijen, inclusief de vakbonden die tegen hebben gestemd. In Den Haag worden in de loop van de ochtend weer veel belangstellenden verwacht voor Prinsjesdag. Rond één uur rijden koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima in de Gouden Koets van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal, waar de koningin de troonrede voorleest. Voor de tocht is veel politie op de been om incidenten te voorkomen zoals vorig jaar, toen een man een vaccinelichthouder naar de Gouden Koets gooide. In de loop van de middag presenteert minister ja De Jager de Rijksbegroting en de miljoenennota aan de Tweede Kamer. De nota was afgelopen donderdag een dag te vroeg al op internet te vinden. Daarna werden ook de begrotingen al vrijgegeven. Minister Leers noemt het onzinnig om het kabinet af te rekenen... op het aantal niet-westerse immigranten. Getallen zijn volgens hem niet bepalend... omdat er altijd ontwikkelingen van buitenaf zijn. Als ergens een land in crisis raakt, moeten wij mensen daar vandaan opnemen... en je kunt dus niet echt van streefcijfers uitgaan, zei Leers in Nieuwsuur. Gedoogpartner PVV wil dat het aantal niet-westerse migranten met de helft daalt. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's... heeft de kredietwaardigheid van Italië verder verlaagd. In mei gebeurde dat ook al. De status is nu verlaagd van E-plus naar E... omdat de vooruitzichten voor de Italiaanse economie slecht zijn. Ook twijfelt Standard Poor's aan de daadkracht van de regering Berlusconi om de financiën op orde te krijgen en fors te bezuinigen. Door de verlaging van de kredietwaardigheid... wordt het voor Italië duurder om geld te lenen. Gisteravond was er telefonisch spoedoverleg van de Europese Unie, de ECB en het IMF met Griekenland. Over de financiële crisis daar, het overleg leverde niets op. Vanavond wordt er verder gepraat over harde maatregelen om het Griekse begrotingstekort terug te dringen. Dat is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor 8 miljard euro aan steun. De hulporganisatie Oxfam Novib vraagt de internationale gemeenschap om actie vanwege de hongersnood in Afghanistan. Bijna 3 miljoen mensen zouden het risico lopen om ernstige op ernstige ondervoeding door tekorten wegens de droogte. De waarschuwing geldt niet voor Kunduz, waar Nederland een politietrainingsmissie uitvoert. De gemeente Helmond wil dat het Rijk de kosten betaalt... voor de beveiliging van burgemeester Jacobs. De burgemeester wordt beveiligd omdat hij de afgelopen maanden is bedreigd. Dat heeft te maken met het drugsbeleid in de gemeente. De lokale burgemeester vindt dat het Rijk de beveiliging moet betalen... omdat de beveiligingseisen werden opgelegd door het openbaar ministerie. De commissaris van de Koningin van Noord-Brabant zal namens Helmond... bij het kabinet aandringen op vergoeding van de kosten... De Helmondse gemeenteraad vindt dat de kosten uiteindelijk op de dader moeten worden verhaald. Wie er achter de bedreigingen zit, is niet duidelijk. Het weer bewolkt af en toe wat lichte regen of motregen. Alleen in het zuidoosten overwegend droog en af en toe zon. Het wordt 18 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Ook morgen veel bewolking en wat lichte regen. Het wordt dan maximaal 18 graden. Na morgen meer zon en iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits. Een paar dingen vallen op. Er was een aanrijding op de A2 Den Bosch richting Utrecht... bij knooppunt Eveningen 3 kilometer. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Een langere file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug 6 kilometer. Op de Van Brienenoordbrug is de linker reisrook dicht. Heeft te maken met een onwelwording. Op de A58 Tilburg richting Breda... tussen Gilze en het knooppunt sint annenbos staat 4 kilometer. Centraal Beheer Achmea weet dat werkgevers duidelijkheid willen over de gevolgen van Prinsjesdag. Pensioenen, de spaarloonregeling, de arbeidsmarkt. Ja, waar moet ik als werkgever op rekenen en waar kan ik op rekenen? Goed dat u belt. Precies hiervoor biedt Centraal Beheer Achmea het online informatieplatform. De vierde dinsdag. Ah, dat is fijn. Kan ik alvast een kijkje nemen? Ja hoor. En voor een persoonlijke toelichting kom ik graag bij u langs. De vierde dinsdag.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 Dat is de plus van Zilveren Kruis. Het NOS Radio in -journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Noorten Al-Bayrak moet in ieder geval een deel van haar riante salaris inleveren. En er volgt een onderzoek naar haar gedrag en de organisatie COA. U hoort minister Leer straks. Eerst naar de FNV, waar in een kantine vanochtend de omeletjes pleitswam op het menu staat. Ja, Dat leidde al gisteren tot een chaotische avond in Den Haag. De 19 FNV-bonden stemden daarover het pensioenakkoord. En die bijeenkomst kreeg uiteindelijk een ontknoping waar menigeen toch al rekening mee had gehouden. Verslag hebben Jeroen Schutteijzer, veegde de scherven bij elkaar. Minister Kamp kan tevreden zijn. De vakcentrale FNV gaf gisteravond dan eindelijk het groene licht... aan het uh, pensioenakkoord. Het resultaat is wel een verscheurde FNV, een diep verdeelde FNV. De grootste bonden binnen de vakcentrale, FNV-bondgenoten en de Afvakabo zegden namelijk het vertrouwen op in vakcentrale voorzitter Agnes Jongerius. Volgens de twee bonden luistert Jongerius niet naar de meerderheid van de leden binnen de FNV. Bondgenoten en Apfelkabo hebben samen 825.000 leden. 60 procent van het totaal. En dus lijkt het exit voor Jongerius. Bondgenoten Henk van der Kolk... Nou ja, kijk, op het moment dat je het vertrouwen opzegt in de voorzitter van de vakcentrale... dan is het volstrekt helder eh, van dat het wat ons betreft ook niet aan de orde kan zijn dat ze aanblijft. En concludeert Van der Kolk... Dat er binnen de FNV ook sprake is van een ernstige crisis, een vertrouwenscrisis... niet alleen ten aanzien van de inhoud van het akkoord, maar ook ten aanzien van de positie van de voorzitter. Dan kan je vaststellen dat je in een padstelling zit... Als je dat alleen maar doet en vervolgens overgaat tot de orde van de dag... is de kans groot dat de FNV uit elkaar valt. En dat is, al dus de voorzitter van bondgenoten, echt niet de bedoeling. Dat willen wij absoluut niet met elkaar. En daarhalf hebben we ook ter plekke besloten... dat er een commissie, zoals gezegd, van goede diensten moet worden ingesteld. Dat zullen externe mensen zijn. Een commissie moet dus een scheuring binnen de FNV voorkomen. Want daar is ook Corrie van Brenk, vicevoorzitter van de Advocabo. Niet op uit. Wij hebben van tevoren gezegd dat wij nooit uit de FNV zouden stappen. Dus wij blijven daar nog steeds bij. Maar wij hebben wel een, hebben wel een probleem met het federatiebestuur. En behalve FNV-bondgenoten en de Cabo heeft ook FNV Sport het vertrouwen opgezegd in Jongerius. Tijdens een chaotische persconferentie probeerde Jongerius vooral de aandacht te trekken naar het pensioenakkoord. En ik kan u laten weten dat de meerderheid van de FNV heeft besloten in te stemmen uh, met het pensioenakkoord. Uh, om het heel precies te zeggen, 186 stemmen voor 155 stemmen... tegen het pensioenakkoord. Maar daar ging het verder helemaal niet meer over. Want al snel kwam haar eigen positie aan de orde. In de vergadering is ook de vertrouwenskwestie aan de orde gesteld... door Afakabo, Af FNV en FNV-bondgenoten. Uh, maar die vraag om vertrouwen is niet gesteund door de overige bonden, in tegendeel een meerderheid van de federatieraad... heeft dat vertrouwen uitgesproken in de voorzitter... en in de overige leden van het uh, federatiebestuur. En voor de duidelijkheid, Jongerius pijnt er niet over... om de eer aan zichzelf te houden. Nou, ik geloof dat u mij die vraag ook voor de vergadering gesteld ja. heeft. En toen vroeg u mij, bent u aan het eind van de dag nog voorzitter van de RNV? Volgens mij zei ik toen uh, ja. En uh, uh, nee, ik ben geen wegloper. En oh ja... Je zou het bijna vergeten, maar wat staat er in dat pensioenakkoord? De AOW-leeftijd gaat in 2020 van 65 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Het blijft mogelijk eerder te stoppen met werken, maar dan wordt de AOW-uitkering met 6,5% gekort voor ieder jaar dat iemand eerder stopt. En als mensen langer doorwerken dan de vastgestelde AOW-leeftijd... krijgen ze juist een toeslag van 6,5 op de uitkering. Jeroen Schutteijzer deed verslag van opnieuw een roerige avond... bij de FNV-vakcentrale. En de vraag is natuurlijk hoe het nu verder moet... nu de twee grootste bonden zo ontevreden zijn... en FNV verdeeld is en er nog cao-onderhandelingen volgen. We gaan het over hebben met minister Kamp. doen we na acht uur. Twaalf minuten over zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Na alle recente gevechten over het schuldenplafond koerst Washington af op een nieuwe politieke confrontatie. President Obama wil allerlei aftrekposten van de superrijken afschaffen om zijn nieuwe banenplan te bekostigen. Het zal weer hard tegen hard worden, voorspelt correspondent Wessel de Jong na beluistering van de laatste speech van Obama. We are not going to have a one-sided deal that hurts the folks who are most vulnerable. Over me lijk, zegt Obama in feite. Er komt wat hem betreft geen nieuwe belastingwet die alleen maar de meest kwetsbaren in de samenleving zal raken. Vorige week kondigde hij een nieuw banenplan aan van bijna 450 miljard dollar. Dat kan de president alleen maar betalen als de rijken een evenredig deel van de crisis voor hun rekening nemen. Want dat is nu niet zo, meent Obama. Middle class families shouldn't pay higher taxes than millionaires and billionaires. That's pretty straightforward. Het lijkt me heel simpel. De middenklasse moet niet meer betalen dan de rijken. Warren Buffett's secretary shouldn't pay a higher tax rate than Warren Buffett. De secretarissa van Warren Buffett betaalt naar verhouding meer inkomensbelasting dan de miljardair zelf. It is wrong that in the United States of America a teacher or a nurse or a construction worker who earns $50,0 50, should pay higher tax rates than somebody pulling in 50 million dollars. Het klopt niet. Dat bij ons een leraar, een verpleegster of een bouwvakker die van een 50.000 dollar jaar inkomen relatief meer afdragen dan een miljonair die 50 miljoen binnensleept, zegt Obama. Die alle belastingvoordelen uit de periode Bush wil afschaffen. This plan asks the wealthiest Americans to go back to paying the same rates that they paid during the 1990s, before the Bush tax cuts. These tax cuts, we can't afford them when we're running these big deficits. Nu kunnen we ze niet meer betalen. Maar ik hoor ze al, de verdedigers van Boes zijn aftrekposten. We're already hearing the usual defenders of these kinds of loopholes saying this is just class warfare. Dit is klassenstrijd zeggen ze. I reject the idea that asking a hedge fund manager to pay the same tax rate as a plumber or a teacher is class warfare. Ik verwerp het idee dat ik een socialist ben als ik een slimme beleggingsspecialist even hard aansla als een loodgieter. This is not class warfare. It's math. Dit heeft niks met klassenstrijd te maken. Dat is gewoon normaal rekenen, meent de president die heel goed weten dat het afschaffen van de kortingen van president Bush... hem op een ramkoers brengt met de republikeinen. En toch had Obama even de hoop dat er met de republikeinen te praten viel. De belangrijkste republikein, John Boehner, zei vorige week dat hij redelijk wilde wezen... en dat we af moeten van de politiek van het eigen gelijk. Basically says my way. Or the highway. Maar vervolgens blijkt er dan toch maar één weg mogelijk. De zijn. That's not smart. Dat is niet slim, vindt Obama, die nu ook ophoudt met redelijk zijn. And I will veto any bill that changes benefits for those who rely on Medicare, but does not raise serious revenues by asking the wealthiest Americans or biggest corporations to pay their fair share. Ik zal iedere wet veto die de rijken onziet en de ziektekosten opdrijft voor degene die het niet kunnen betalen. Zo waarschuwt Obama. De president heeft bij deze duidelijk gemaakt dat hij... met het oog op de presidentsverkiezingen volgend jaar... geen politieke cadeautjes meer uitdeelt. Zo dadelijk, minister Leers. Hij gaat ingrijpen bij het COA, waar van alles mis is. Zo mailde het DNOS afgelopen zondag al. Hoort u zo dus meer over? Eerst naar Jolanda van der Velde. Hoe ontwikkelde ochtendspit zich, Jolanda? Heel langzaam, Lara. Nou, Ik zit met verbazing aardig. te kijken naar mijn scherm. Ja, 45 kilometer in totaal. Ik denk dat een hoop mensen in Den Haag sowieso wel vrij zijn, misschien. Vanwege Prinsjesdag. De lage scholen zijn hier volgens mij allemaal dicht. Uh, ja, niet te druk. Het enige wat opvalt: lange file en veel vertragingen voor verkeer op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar staat tussen Henrik Ido Ambacht en de Van Brienenoordbrug Noordbrug 7 kilometer. Op de brug is de linker dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Minister Leers van Immigratie en Asiel grijpt dus in bij het COA... zei het al, organisatie die zich bezighoudt met de opvang van asielzoekers. Bestuursvoorzitter Noorten al-Bayrak moet een deel van haar salaris inleveren... en er komt een onderzoek. Zondag meldde de NOS dat er een verziekte bedrijfscultuur heerst bij het COA. Nou, ik heb het gezien en ik was er echt behoorlijk van geschrokken. En ik heb ook meteen uh, bij het COA, bij de Raad van Toezicht, opheldering gevraagd. Ik wil weten wat daar nu uh, precies speelt en wat de feiten zijn... Er speelt van alles en nog wat. Waar bent u het meest van geschrokken? Nou ja, kijk, van, van alle aantijgingen. Een bestuurscultuur van angst. Uh, zeg maar, een situatie, als het allemaal waar is. Een situatie waarin uh, rechtspositioneel het een en ander aan de orde is. Uh, overcapaciteit. Het, het was een totaal waarvan Oego ook zegt... nou, dan moet, de feiten moeten boven water komen. U heeft vandaag een gesprek gehad met de Raad van Toezicht. Wat heeft u ze gezegd? Nou ja, ik heb vooral opheldering gevraagd. Ik heb gezegd, u moet mij duidelijk maken wat nu precies uh, hier aan de hand is. En daar heb ik twee toezeggingen in gekregen. Op de eerste plaats dat uh, de bestuursvoorzitter onder de balken en de norm gaat vallen. Dat men in ieder geval dat realiseert. En ten tweede dat uh, er onderzoek gaat plaatsvinden... naar uh, zeg maar die, dat wantrouwen onder personeelsleden. Maar vooral om onderzoek naar de vraag... Hoe het nou kan dat er geen melding heeft plaatsgevonden? Zijn er mensen misschien te bang voor? Hoe kan het nou dat ondanks het bestaan van tal van voorzieningen... vertrouwenscommissies en een OR en noem maar allemaal op... dat er toch kennelijk mensen met dit verhaal uh, ja, in hun maag zitten? Uh, bij het bestuur was er niets van bekend. En dan uh, moet dat onderzocht worden. En ik hoop daar op korte termijn toch wel helderheid over te krijgen. Het COA valt onder uw verantwoordelijkheid, maar u heeft het toezicht erop uitbesteed. Hebben zij hun werk wel goed gedaan? Nou, daar ga ik vanuit. Ik bedoel, en, en bovendien moet je ook op basis van uh, zo'n aantijgingen iemand de kans geven... om uh, duidelijk te maken wat hier nou van waar is. En uh, hoor en wederhoor, dat uh, past u ook altijd toe. Dus wat dat betreft uh, mag ik ook verwachten, ik wil de feiten weten. Uh, wat mij betreft moet dat echt klip en klaar worden. En die toezegging heb ik gekregen. Maar zoals ik u nu hoor, neemt u het wel heel serieus. Maar zeker, wij kunnen niet functioneren. En daar gaat zo ongelooflijk veel overheidsgeld naartoe dat we dat zomaar op zijn loop beloop zouden laten. Uh, dat moet je serieus nemen. En dat doe ik ook. Ik vind dat uh, de Nederlandse samenleving een recht heeft op een goed functionerende COA. Nou, en wat mij betreft, is dat zo tot het tegendeel is bewezen. Minister Leers en Irene Oostveen sprak met hem. In de Tweede Kamer is binnenkort een spoeddebat over deze kwestie. Dan naar Spanje, de leraren in de Spaanse deelstaat. Madrid staken vanaf vandaag drie dagen... tegen de versraling van het Spaanse onderwijs. Volgens de bonden is het allemaal een voorloper... van wat heel Spanje te wachten staat... als de socialistische regering bij de verkiezingen dit najaar wordt weggestuurd... vertelt correspondent Rob Zoutberg. Ook het Spaanse schooljaar is een week geleden opnieuw begonnen. Maar de terugkeer naar de banken gaat allerminst gemakkelijk... Want ook de bijl die ging in de onderwijsbegrotingen. Een aantal deelstaatbesturen vindt dat het lerarenkorps in Spanje wel wat harder kan gaan werken. De bijl erin, dat betekent in de praktijk meer lesuren voor de onderwijzers. Duizenden leraren in opleiding eruit. Meer leerlingen per klas. Minder ruimte voor naschoolse opvang. En minder bijlessen voor minder of juist meer begaafde leerlingen. 20 zijn in generaal minder dan Nog wat olie op het vuur gooide ook de Madrileense deelstaat-presidente Aguirre. 20 uur lesgeven per week, dat is toch wel wat minder dan heel veel mensen moeten werken. schamte ze. Later herriep ze weliswaar die uitspraak. ze was zich ineens toch bewust dat behalve lesgeven. docenten ook nog andere taken hebben. Voor de Spaanse onderwijsbonden is daarmee de toon gezet. Vanaf vandaag organiseren ze drie dagen van stakingen. Ze vrezen voor een verdere verschraling van het Spaanse openbaar onderwijs, allemaal ten gunste van het speciaal onderwijs of de private opleidingen. de las aulas? 20% del Er zit regelrecht beleid achter, vertelt een onderwijseres op een eerste protestbijeenkomst in Madrid. Er worden nu al duizenden leraren weggehaald van de openbare scholen. Dat zal er allemaal niet beter op worden... als Spanje dit najaar ook nog eens een rechtse regering krijgt. Er is wat anders nodig dan het aantal lesuren per week opvoeren... zo zegt een andere docent. Wat politici maar niet willen inzien... is dat de kwaliteit van het openbaar onderwijs... voortdurend op de helling wordt gezet. En daarmee kom je op een andere paradox van het onderwijs in Spanje. De leerlingen krijgen er meer uren les dan gemiddeld op scholen in Europa. Tegelijkertijd kapt één op de drie scholieren er onmiddellijk mee... als het verplichte onderwijs er met 16 jaar op zit. Het gaat erom wat deze mislukte leerlingen moesten leren. Op welke leeftijd, op welke manier, roepen de onderwijsdeskundigen keer op keer... Maar het laat zich raden dat in tijden van crisis en stakingen... voor zo'n discussie in Spanje maar amper ruimte is. Van het onderwijs in Spanje, waar nog een mager applausje voor komt... naar de Prinsjesdag in Den Haag. Joris van de Kerkhoop al sinds vanochtend vroeg langs de route, Joris... Ja, het is een beetje smerig hier nog langs de route. Dat is gek. Nou ja, nog. De mensen die dit hier hebben neergezet... Ja, nou nog. De mensen die dit hebben neergezet... die hebben aangegeven dat ze dat uh, in de loop van de dag... toch wel gaan, gaan opruimen allemaal... Um, maar dat hopen we dan maar, dat deze dozen verdwijnen. Pitloze druiven zaten erin. En dus van dit soort hangertjes zaten er ook in. En daar zullen vast ook kleding aan gehangen hebben. Langs de dranghekken, of aan de dranghekken... zijn politieagenten nummertjes aan het plaatsen. Eén met een pijltje. En die één moet er dan voor zorgen dat de extra politieinzet... uit de rest van het land ervoor zorgt dat ze weten waar ze moeten staan. Uh, wie weet uh, he, dat uh, Bergen op Zoom dan bij één moet gaan staan... en dan weten ze dat dat op de hoek is. Welke hoek is dit? Van het Noordeinde en uh, de Hulstraat. En de Hulstraat was dat vaccine... we staan nu precies op die plek van het vaccinelichtje. Dus, dus zou je hier met zo'n doos van pitloze druiven... zou je hier dus nu pitloze druiven kunnen? Oh, valt iets. Ja, dan zou je die dus niet kunnen werpen naar uh, de koets. Ja. Maar, oh, maar dit is de plek. En misschien ook daar al die nummertjes voor die agenten weer. Dat is uh, herhaling of zo? Geen idee. Uw uh, rondleidingen, namens de VVV gaat straks met mensen ook langs de route staan of zitten op een, op een tribune. En wat ik helemaal niet wist, op die tribune. Er staan heel veel tribunes. En daar staan al de banken, staan er allemaal met officiële mensen uh, uh, te wuiven. En dat heeft ook wel iets van uh, uh, 200 of 300 jaar geleden: dat de rijke mensen daar om het lange voorhoud een beetje rondjes aan het rijden waren en aan het zwaaien waren naar de koningin. Ja, nou ja, het lange voorhoud, de, de, de enige gratie dat de voorhoud er nog is... was vroeger zien en gezien worden. En dat heeft het nog wel een beetje. En vroeger reden de koetsen rond, hè, rondjes. En dat werd op zijn Frans genoemd Le Grand Parade, hè, de grote parade. En dat is vandaag ook een beetje. Hè. Nou, en de rijken zitten dan op de tribunes hoog uitgenodigd door allerlei banken en instellingen. En het volk staat aan de dranghekken te zwaaien. Dat, dat volk, dat moet er allemaal nog komen. Dranghekken worden hier eh, 40 meter vandaan al voor een deel weer opgeruimd. Dat zal wel zo zijn reden hebben. Het volk, het gewone volk, nou daar staan er één eh, of twee... Eh, meer zal vast volgen in de loop van de ochtend. En die rotzooi zal ook opgeruimd worden.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 Met de gratis BlackBerry Torch 9860. Alleen verkrijgbaar bij KPN. Kijk op kpn.com/slash zakelijk. Ook voor de voorwaarden. 2,75% Ik herhaal het nog even. 2,75% Dat is de rente die u krijgt bij internetsparen van Egonbank. Een online spaarrekening die zeer eenvoudig werkt. Zonder verplichtingen. Ga naar Egonbank.nl.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 FNV stemt in met pensioenakkoord. Minister Kamp is er blij mee. En minister Leers laat zich niet vastpinnen op aantal migranten. Goedemorgen, het is twee voor half acht. Ik ben Liselotte Thomassen. Het pensioenakkoord is erdoor, al ging dat niet zonder slag of stoot. Bijna alle FNV-bonden stemden ermee in. Maar de twee grootste bonden, FNV-bondgenoten en Cabo die samen de meerderheid van de leden hebben, blijven tegen. Ze hebben het vertrouwen in FNV-voorzitter Jongerius opgezet... zegt voorzitter Van de Kolk van bondgenoten. Uh, wij vinden dat het niet had gekund, had gemogen, dat uh, de vakcentrale de stem heeft geneert, genegeerd van de meerderheid van de leden. Wij vinden dat het dan ondenkbaar is in een democratische organisatie als de FNV, dat je die stem naast je neerlegt te meer, omdat de voorzitter van de vakcentrale zelf enige tijd geleden heeft geroepen van... Ik luister naar de meerderheid van de stem van de leden. Toch wil Van der Kolk met alle bonden als één FNV de toekomst in. Een commissie gaat op zoek naar een oplossing voor de verdeeldheid binnen de vakcentrale. Jongerius houdt zich ondertussen liever bezig met het akkoord... dan met de vraag of ze al dan niet moet opstappen. Uh, maar dat we dus nu zeggen uh, ja tegen het pensioenakkoord... ja tegen het eindbod uh, van uh, minister Kamp... En ook ja, wij willen graag samen door binnen de FNV, vind ik alle twee veel belangrijkere beslissingen eh, dan eh, een discussie over mijn persoon. Minister Kamp noemt het pensioenakkoord een mooie uitkomst voor onze oude dagsvoorziening. Vanwege de vergrijzing en de onzekerheid op de financiële markten is het heel hard nodig het stelsel aan te passen. Wel betreurt hij de verdeeldheid binnen de FNV. Kijk, het is helemaal geen kunst om altijd um, het oneens te zijn en ruzie te maken en uh, afstand van elkaar te nemen. Maar het is juist nodig om in een, uh, een samenleving zoals de onze, waarbij je met heel veel mensen hoog ontwikkeld, dicht op elkaar zit, ja, dan is het juist de kunst om te proberen tegenstellingen te overbruggen. En uiteindelijk, als je, dan, als je dan een heel proces doormaakt met elkaar en er komt een eindbesluit, mm -hmm. dan vind ik dat je er uh, zeker zou kunnen overwegen om je daar dan bij neer te leggen. Minister Leers noemt het onzinnig om het kabinet af te rekenen... op het aantal niet-westerse immigranten, zei hij in Nieuwsuur. Je hoeft ook niet op zeg maar mij af te rekenen ten aanzien van migratie. Dat zou onzinnig zijn omdat migratie ook door externe omstandigheden wordt bepaald. Als er morgen een burgeroorlog uitbreekt in Afrika... heb ik te maken met extra migranten. En kunt u niet voor mij verwachten dat ik zeg tegen die mensen die dan komen... stop, ik ben nu aan mijn streefcijfer, u krijgt van mij niks meer. Gedoogpartner PVV wil de helft minder niet-westerse migranten toelaten. Minister Leers zei dat zijn maatregelen vanzelf zullen leiden... tot minder migranten uit niet-westerse landen. Dus heb ik steeds gezegd, wat je bij asiel moet doen... Dat is openstaan voor de echte asielzoekers. Wat je bij de gewone migratie kunt doen, is de eisen opschroeven. En duidelijk maken dat we alleen maar mensen willen binnenhalen die ook echt mee kunnen doen. Daar denk ik, ben ik aan het werken en dat doe ik met stevige maatregelen die ook echt hun effect krijgen. De kredietwaardigheid van Italië is opnieuw gedaald. Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poor's... verlaagde de status in mei al naar E+, en nu naar E. De vooruitzichten voor de Italiaanse economie zijn slecht... en Standard Poor's twijfelt of de regering Berlusconi... de financiën op orde kan krijgen. Het wordt nu duurder voor Italië om geld te lenen. De Palestijnse president Abbas en de Israëlische premier Netanyahu zijn bereid met elkaar te praten. Ze zijn allebei in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De Israëliërs hebben Abbas opgeroepen te praten en Abbas zegt dat hij daar op elk moment toe bereid is. Premier Abbas wil vrijdag bij de Veiligheidsraad het volledige VN-lidmaatschap aanvragen voor de Palestijnen. Waarschijnlijk zal de VS dat lidmaatschap blokkeren. En de gemeente Helmond wil dat het Rijk opdraait voor de kosten van de beveiliging van burgemeester Jacobs. De burgemeester is de afgelopen maanden bedreigd vanwege het drugsbeleid in de gemeente. Omdat het Openbaar Ministerie de beveiligingseisen heeft opgelegd, moet het Rijk de kosten betalen, vindt de lokale burgemeester. De Helmondse gemeenteraad vindt dat de kosten uiteindelijk op de dader moeten worden verhaald, maar wie erachter zit is niet duidelijk. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De bewolking is afgelopen nacht toegenomen en dit bewolkte beeld houden we de rest van de dag vast. Van tijd tot tijd kan er wat lichte regen of motregen vallen, vooral in het westen tot noordwesten van het land. In het zuidoosten is het juist af en toe zonnig. De temperatuur loopt op tot 17 graden in het noordwesten en 20 lokaal in het zuiden. De, de zuidwestenwind is bovenlandmatig en aan zee soms krachtig. Vanavond weinig verandering en ook komende nacht is vooral het noordwesten gevoelig voor regen. De minimumtemperatuur ligt zo rond de graad of 13. Morgen nog een grijze dag met wederom in het noordwesten de meeste kans op neerslag. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog... waar temperatuur en wind weinig verandering met vandaag. De vooruitzichten zijn hoopvol gestemd. De kans op neerslag neemt duidelijk af... en de temperatuur gaat na donderdag een flink stuk omhoog. Aan WB Verkeersinformatie, er staan wat minder files. Deze spits bij elkaar nu 73 kilometer. Een paar zaken vallen op... Een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting Europoort... bij knopen Vaanplein 3 kilometer. De reisrook is dicht. Veel vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. De file begint bij Hendrikje Do-Ambacht... en loopt door tot aan de Van Brinnen-Noordbrug 9 kilometer lang. Op de Van Brinnen-Noordbrug is de reisrook dicht. A58 Breda richting Eindhoven... tussen af het Hilvarenbeek en Oorschot 7 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Oorschot is de reisrook dicht.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 We staan op een tweesprong. Willen we een menselijk en sociaal land? Of willen we een onmenselijk asociaal land? Ik wil graag weten wat u van de plannen van het kabinet vindt. Bel vanaf twee uur gratis met de kamerleden van de SP. Op 0800 2345 667. Of kijk op sp.nl. Emiel Rommer. Ja, een vliegticket boeken was nog nooit zo makkelijk. Op vliegtickets.nl. Vlie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 Wacht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via Twitter, NOS Radio 1 of via internet, NOS.nl. De bezuinigingen zijn bekend. Nou, de reacties zijn wel eens ook wel. De rijken worden ontzien, zeggen sommige partijen. Zou Nederland klaar zijn voor een buffettax. Tax? Een extra belasting voor de rijken. GroenLinks zocht het uit. Fractievoorzitter Jolande Sap. Je ziet natuurlijk in landen om ons heen dat er langzaam een beweging op gang komt... van vermogende mensen die zeggen, nou, belast ons echt maar een tikje meer. Wij zijn bereid wat meer te betalen als dat de kwaliteit van de samenleving ten goede komt. Maar wij dachten, ja, dat zegt niet alles. We willen gewoon eens het draagvlak pijnen. eens dus kijken, zijn hogere en middeninkomens bereid om wat meer bij te dragen? En, en kunnen daardoor bepaalde bezuinigingen teruggedraaid? En waar willen mensen dan vooral hun geld op inzetten? En wat komt eruit? Nou, er komt uit, en dat is echt een ondersteuning ook, vind ik, voor onze inzet. Er komt uit dat uh, het gros van de Nederlanders, zo'n twee derde, inderdaad vindt dat de manier waarop het kabinet die bezuinigingen invult niet eerlijk is. En dat anders zou willen. Dat vindt het gros van de hogere inkomens. We hebben ze vervolgens gevraagd, bent u bereid zelf meer belasting en premies te betalen om de bezuinigingen op onderwijs terug te draaien? En dan zegt nou, zo'n 60% van de hogere en de middeninkomens, daar zijn wij toe bereid. Als we daarmee de bezuinigingen op onderwijs kunnen terugdraaien. Zelfde vraag gesteld voor de bezuinigingen op zorg. En ook daar zie je dat zo'n 60% van de hogere en de hogere middeninkomens bereid zijn om zelf meer te betalen om die bezuinigingen terug te draaien. En dat is een hele mooie uitkomst. En een mooi resultaat is ook dat nou ja, maar liefst driekwart van de Nederlanders aangeeft. Nou maakt die kinderbijslag nu maar inkomensafhankelijk als je daarmee gewoon de kinderen op van goed en betaalbaar kan houden. Als dit zo ligt, dan geeft het toch aan dat het kabinet... helemaal de verkeerde keuzes maakt? Dat lijkt me toch wel een beetje raar. Want diezelfde mensen hebben ook op die partijen gestemd. Ja, het onderzoek laat ook per achterban zien. En wat daar dan in opvalt is dat uh, nou, ook voor een groot deel de CDA-achterban en de PVV-achterban de keuzes van dit kabinet niet onderschrijft. De enige uh, fans die ook nog deels kritisch zijn is de VVD-achterban. Uh, nou, ik vind het wel een belangrijk geluid, want het laat zien dat ook Nederlanders uh, nou ja, zien dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden. En dat Nederlanders vinden dat het niet terecht is dat de bezuinigingen vooral neerslaan bij de lage en de middeninkomen. Het kabinet is tegenwoordig erg gevoelig waar de cijfers vandaan komen. Komt dit van het CPB? Nee, deze zijn van Maurice de Hond. Kijk, als ze die vertrouwen. <lacht> Straks meer over het CPB trouwens. We gaan even praten met onze verslaggever Wilco Boom. Uh, weet u wel, de rekenmeesters van het kabinet was uh, kritiek op. In de telegraaf lekte een brief van de hoogste ambtenaar van Verhagen van Economische Zaken. Met alle gevolgen van dien. Hoort u zo meer over. het de Sport, Tom van Hek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. HSV, de enige ja. Bundesliga-club die nog nooit gedegradeerd is. Ja. ja. Het staat nu op één punt uit z'n wedstrijden. Ja, is een grote club, weet je alles van, oh ja. uh, Marcel. En dan gaat de trainer, maar, trainer eruit, club, Ja, waar het al een tijdje niet zo wil vlotten. Um, ja, nu al, he, inderdaad, het seizoen is net bezig. Ik moest het even twee keer lezen, bericht. Maar Mikael Euning is uh, reeds ontslagen. Dan zullen wij misschien in Nederlandse luisteraars denken... nou ja, goed, dat is Michael Euning bij HSV ontslagen, kan ons het schelen. Maar toch grappig is dat Marco van Basten daar ineens genoemd wordt als uh, zijn opvolger. Frank Arnezen, naam die wij natuurlijk ook nog wel kennen uit het verleden... is naar de technologie technisch directeur, en die zou gezegd hebben... dat Marco van Basten zijn belangrijkste kandidaat is om hem op te volgen. Van Basten is al een paar keer hier en daar in beeld geweest. Soms wil hij zelf niet, soms wil uiteindelijk de club niet. Ik ben echt heel benieuwd, en ik heb ook eigenlijk geen idee... of Marco van Basten nou denkt, nou, Hamburg... Dat is wel wat voor mij. Huub Stevens heeft zichzelf al aangemeld. Dat is nooit het sterkste wat je kan doen in het leven. Maar Marco van Basten... Ja, dat is uh, ja, spannend, zeg maar, of die dat gaat doen. Uh, hij moet Duits spreken, dat doet hij. Het moet iemand met gezag zijn, dat is hij. En ja, bij zo'n club waar 1 uit 6 is, is het altijd lekker starten... want slechter kan je het niet doen. Maar ik ben toch heel benieuwd en ga met jou volgen... of Marco van Basten de nieuwe ja. trainer van HSV Hamburg wordt ja, de komende Ja, ik, ik wacht ook op een telefoontje voor oh, assistent okay. of zo. Nou, wie weet. Maar wie weet. Uh, Stevens is wel heel erg geliefd daar, hè? dus zou hij ja. echt geen kans maken? Of? Nou, ik zeg niet dat hij geen kans maakt... maar het is iemand die in het verleden natuurlijk heel succesvol is geweest in de Bundesliga. Uh, toch zijn laatste uh, trainers, escapades hier en daar... zijn niet allemaal even succesvol verlopen... Het is een man die bekend is van zeg maar, de harde hand en de discipline. Sommigen vinden dat ouderwets en uit de tijd. Anderzijds, eh, bij HSV roepen ze hier juist wel een beetje om iemand met de harde hand. Dus wie weet, wie weet. Stevens is natuurlijk altijd wel een kandidaat. Ook gezien zijn hele grote verleden in de Bundesliga. Maar voorlopig hou ik het nog een beetje op Marco van Basten. Mits hij het wil natuurlijk. Nou, ben benieuwd. Uh, even naar het WK wielrennen. Is gisteren ja. begonnen. Vandaag is uh, bij de vrouwen de Tijdrit. Um, ja. Zit daar goud in? Want Marianne Vos verkies ja. natuurlijk in bloedvorm. Nou ja, wij denken eigenlijk als Marianne Vos ergens aan meedoet. dan kun je van nou de, ja. de, de winst opschrijven. <laughs> en heel vaak is dat ook zo. Of dat nou bij de tijdrit is, dat is heel lastig te zeggen. Marianne Vos heeft nog niet zo heel veel tijdritten gereden in haar leven. Reed er bijvoorbeeld één op de Olympische Spelen van Peking. Toen werd er heel veel van verwacht. En toen ging het eigenlijk op dat onderdeel helemaal mis. Later haalden ze wel goud op de baan. Ze had haar aandacht toen ook wel veel meer verdeeld hoor. Nu is het echt de tijdrit en de wegwedstrijd strijd. Um, ja, Marianne Vos is in enorme vorm. En als Marianne Vos meedoet, ja, dan is iedereen uh, gewaarschuwd. Dus de kansen die ze haar worden toegedicht op dit wat vlakke parcours in Kopenhagen zijn zeker goed. Het weer is slecht daar. Daarover zei de Nederlandse bonscoach, dat zijn wij ook wel gewend deze zomer. Dus dat is ook <lacht> nog in, uh, in ons voordeel. Um, zij hoort bij de favorieten Ellen van Dijk. is Een andere Nederlandse die ook overigens heel goed uh, kan fietsen. En wat leuk is, uh, als je dat lijstje afkijkt, dan zie je een paar namen waarvan je denkt hé, hey, die zijn heel bekend, maar toch niet zoveel ...van wielrennen, wat voor de Nederlandse schaatsfans... ...Clara Hughes is een Canadese die heel hard kan schaatsen, doet mee. Maar wie ook meedoet, hoort helemaal niet bij de favoriet, hoor... ...maar ze doet wel mee, Martina Sablikova... ...die wij zo van het schaatsen en de lange afstanden kennen. Ook zij fietst gewoon in de zomer. Vanmiddag in Kopenhagen, dus een vlakke tijdrit... ...en eh, Marianne Vos, nou laten we zeggen, medaillekandidaat. Kijk, klinkt goed, Tom, dankjewel. je Veel rumoer was er gisteren over het CPB, het Centraal Planbureau... ...rekenmeesters van het kabinet de Telegraaf lekte een brief van de hoogste ambtenaar... van minister Verhagen van Economische Zaken uit... waarin het CPB de maat werd genomen. Het CPB zou flinke fouten hebben gemaakt. Inmiddels zijn de brieven openbaar geworden. Verslag even Wilco Boom in Den Haag, je hebt ze gelezen. Wat staat erin? Er was harde kritiek van Economische Zaken op twee punten. Het CPB zou geen hoor en wederhoor hebben toegepast... bij, het, bij een onderzoek naar de effecten van de bezuinigingen op het PGB. Dat kwam onlangs naar buiten, je weet het misschien nog. Die bezuinigingen die leverden veel minder op volgens het CPB dan het kabinet uh, hoopte. Nou, en uit de gisteravond laat door minister vrijgegeven. Briefwisseling blijkt nu dat het CPB bestrijdt dat de manier van onderzoek op dat punt niet deugde. Uh, de kritiek op dat punt, uh, er zou geen hoor en wederhoor zijn toegepast volgens economische zaken, die is volgens het CPB echt onzin. Het planbureau belooft wel op een ander punt tegemoet te komen... aan wensen van het kabinet. En dan gaat het op de manier waarop het onderzoek is vrijgegeven. Nu kreeg eerst de Tweede Kamer het, want die had er opdracht voor gegeven. Het kabinet kreeg het pas later. En die stond dus op achterstand toen het eenmaal in de publiciteit kwam. Nou ja, een voortaan krijgen Kamer en kabinet... tegelijk zo'n uh, zo onderzoeksrapport toegestuurd. Gaat hij ook in op het uitlekken van de brief? Gisteren uh, beschuldigde PvdA-Kamerlid Plasterk Verhagen... dat hij zelf die brief aan uh, CPB heeft laten uitlekken aan de Telegraaf... Zegt Schrijft daar wat over? Uh, nee, niet over het uitlekken zelf. Uh, hij schrijft wel dat hij het zeer betreurt. Maar hij, hij gaat dus niet in op de vraag hoe het is gekomen. Hij schrijft dat hij het uitlekken zeer betreurt. En dat hij een onderzoek door de Rijkscheche laat instellen naar hoe dat dan gebeurd zou zijn. Maar ja, uh, in Den Haag weet iedereen dat de onderzoeken door de Rijkscheche naar politieke lekken... Ja, die lopen meestal hartstikke dood. Ik heb gisteravond laat nog gebeld met Ronald Plasterk... die inderdaad Verhagen persoonlijk ervan beschuldigde dat hij het had laten lekken naar de Telegraaf. Nou, hij zegt nu dat hij vragen heeft gesproken, dat hij me op zijn woord gelooft, dat hij het niet persoonlijk heeft gelekt. Maar hij zegt ook, kijk, de minister is natuurlijk wel persoonlijk verantwoordelijk voor lekken op zijn ministerie. Dus uh, plastek neemt zijn grote woorden wel een beetje terug, maar laat de beschuldiging ook boven de markt hangen. Ja, en het feit dat er nou uit die brieven blijkt dat er wel degelijk hoor en weer de hoor is toegepast door het Centraal planbureau, is dat toch een tik op de vingers van Verhagen? Nou ja, vragen die moet zich hier natuurlijk wel bij neerleggen. De, de, het was een vrij harde beschuldiging. Hè. Geen hoor- en wederhoor. Dat is een doodzonde in, in, in, de, in de wetenschap. Het CPB geeft op dat punt geen millimeter toe. Uh, bij alle mogelijke betrokkenen, die soms ook allemaal op in die brief, uh, is wel degelijk hoor en wederhoor toegepast. Dus ja, wat dat betreft uh, is de reactie van uh, directeur Teunings van het CPB uh, misschien toch een uh, tegenvaller voor de minister. Nou, is de kous hiermee af? Uh, nou, ik, nee, eigenlijk niet. Uh, Vraag die ontkent in zijn brief dat uh, onafhankelijkheid van het CPB in, uh, in het geding was. Maar feit blijft dat uh, zijn ministerie wel degelijk harde kritiek had op het uh, CPB... En uh, ja, dit maakt heel erg zichtbaar de, wat er eigenlijk altijd speelt. Elke CPB-directeur door de jaren heen moet moeite doen om de onafhankelijkheid te bewaren. Of ze nou uh, Koen Teulings heet of Henk Don of Gerrit Salm. Dit soort conflicten is er regelmatig, want heel vaak bevallen de uitkomsten van, van CPB-onderzoeken, politici en kabinetten niet. Nou, dat was dus ook hier het geval. En uh, ja, dat is nu een keer uh, heel erg zichtbaar geworden. Wilko Boom vanuit Den Haag. dankjewel je het is dinsdag, het is zelfs de derde dinsdag van september... dat betekent Prinsjesdag. Nog niet alles over deze Prinsjesdag weet u. Hoort u straks wel, na de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Er is een aanrijding bijgekomen, Marcel, op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... bij Weert-Noord 3 kilometer. De weg is nu ook tijdelijk afgesloten daar. En goed nieuws, gelukkig nu over de A16 Breda richting Rotterdam. Er was een automobilist onwel geworden, tijdlang was er een rijstrook dicht... Tussen Zwijndrecht en Van Brienenoordbrug nog wel 9 kilometer... maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hoedjes, paardengetrappel en de gouden koets... maar ook de troonreden, de toon ervan. En politici die beleid verdedigen of aanvallen. Het is Prinsjesdag vandaag. We blikken vooruit met politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, um, ja, we vroegen het gisteren ook al aan Joost... De collega, Is de troonrede nog steeds niet uitgelekt? Nee, dat is nog steeds niet gebeurd. Ik heb zojuist nog even gekeken en er staat keurig... na het uitspreken van de troonrede door de koningin vanmiddag... is de tekst uh, terug te lezen op de site. Dus nee. uh, dat hebben ze uh, tot nu toe uh, goed uh, gedaan. Maar ik weet al wel iets... en dat zijn namelijk de eerste woorden van de troonrede van dit jaar. Ik durf al te voorspellen dat dat leden van de staten-generaal <lacht> zal zijn. Maar ja, dat is ook ja zo. <lacht> En daarna? Gaat hij dan anders worden dan vorig jaar, denk je? Nou, qua sombere financiële toon niet, denk ik. Want als je de miljoenennota van dit jaar leest, dan weet je dat de koningin, net als vorig jaar, wat dat betreft, wat die financiële toon betreft, ook niet heel veel goeds in petto heeft. Sterker nog, de eurocrisis kan er nog voor zorgen dat er in vergelijking met vorig jaar nog wel een schepje bovenop gedaan wordt. Maar er zijn zeker wel verschillen ook, hoor. Want vorig jaar was het toch wel een ja, atypische gekke troonrede eigenlijk. Toen was hij nog geschreven onder de verantwoordelijkheid van Jan-Peter Balkenende, terwijl zijn kabinet al gevallen was en de PVV, het CDA en de VVD aan het onderhandelen waren. En wat toen vooral opviel was uh, dat de koningin een pleidooi hield voor stabiel bestuur, want dat is gewenst, zei ze toen, om krachtig economisch herstel haalbaar te maken. Dus ja, dat werd zo her en der uitgelegd als een waarschuwing aan de onderhandelende partijen dat ze niet aan een minderheidskabinet met gedoogsteun moesten beginnen. Maar we weten allemaal dat dat inmiddels uh, wel uh, uh, zover is dat uh, het er toch gekomen is. En uh, is het dus de eerste troonrede onder de verantwoordelijkheid van Mark Rutte? Nou, die heeft een hele andere manier van communiceren dan Balkenende. En ook al wordt er met de koningin Heus overlegd over toon en inhoud, ik ben wel benieuwd of we daar vanmiddag nog verschillen in zien. Zeker ook omdat Mark Rutte eerder al eens een keer heeft aangegeven dat hij een troonrede onder de verantwoordelijkheid van Balkenende een visieloos stuk vond. Dus ja, nou, nu moet hij zelf aan de bak. Ik ben benieuwd uh, of hij met een, een, een visie komt. Ja, dat willen ze natuurlijk ook graag, want ministers mogen nadat het er ongeveer is uitgesproken eindelijk hun beleid toelichten, want die hebben behoorlijk... op hun tong moeten bijten hè, de afgelopen dagen. Ja, ja, ik weet dat er op behoorlijk wat ministeries flink gebaald wordt. Die maatregelen zijn al sinds donderdag bekend. Een dagje eerder dan uh, afgesproken was. Ja, en als het nou vrolijk nieuws was. Maar ja, alles en iedereen heeft wel mogen zeggen wat ze ervan vinden. Oppositiepartijen, belangenorganisaties en uh, ja, ook de bezorgde burgers. Dat zagen we gisteren nog uh, in een demonstratie uh, in Den Haag. Ja, nu hebben ook wel de fractievoorzitters van CDA en VVD... de regeringspartijen hun zegje kunnen doen... Maar dat heeft toch minder impact dan de ministers uh, of de premier uh, zelf. Ja, en die mogen inderdaad dus uh, vanmiddag pas... ja, die staan eigenlijk al met 4-0 achter. Ja, en dus doen ze dat volgend jaar op een hele andere manier. Ja, ja nee, uh, aldoende leert men, zou je zeggen. Want het is toch wel erg pijnlijk... dat uh, alles en iedereen kan uh, schieten op jouw planning... en je kan zelf niet reageren. Dus is besloten dat volgend jaar de stukken gewoon weer op dinsdag komen. Het kabinet heeft uh, gewoon nog niet gereageerd... omdat ze zeggen afspraak is afspraak. Uh, ze hadden gehoopt dat ook de fractievoorzitters... tot Prinsjesdag zouden wachten met een reactie. Maar ja, die hebben dus gewoon gezegd... nee hoor, we gaan gewoon ons zegje doen. En daar heb je een probleem voor het kabinet. Want het wordt als erg onbeleefd gezien... als er door de leden van de regering uh, al wordt gezegd, uh, iets over gezegd uh, wordt... over die maatregelen, voordat de koningin... ook onderdeel van de regering het staatsschot heeft gegeven. Dus ja, je kunt dus alweer zeggen dat het kabinet... dat communicatieoogpunt niet zo handig heeft geopereerd. Hmm. De oppositie heeft uh, ook de tijd gehad, ruimte de tijd gehad... om te reageren met een tegenbegroting. Uh, wat kan je daar inhoudelijk over zeggen? Nou ja, dat... Uh iedereen wat anders wil. Heel veel oppositiepartijen zeggen de maatregelen die er nu liggen daar zijn we eigenlijk niet zo heel erg voor uh, maar ze hebben allemaal andere oplossingen uh, en uh, dat maakt het ook wel relatief makkelijk voor premier Rutte het is de oppositie niet gelukt uh, om uh, met één stuk te komen. Vorig jaar hebben ze dat nog geprobeerd één tegenbegroting maar dit jaar hebben ze volgens mij niet eens echt serieuze pogingen ondernomen. Dus uh, iedereen wil wat anders en zal dat ook in uh, de algemeen politieke beschouwingen die uh, morgen beginnen aan de Stellen, maar daar heeft Rutte niet al te veel van te vrezen. De SGP trouwens, die dan weer geen tegenbegroting heeft... die lijkt wel wat voor elkaar gekregen te hebben gisteren. Het kindgebonden budget blijft ook beschikbaar uh, na het tweede kind. Maar alleen krijg je voor je eerste kind minder geld. En de SGP die kan het dan weer vragen... omdat zij nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ja, daar luistert Rutte dan wel weer naar. Kijk eens aan. Nou, vanmiddag uh, is vanaf tien voor één Prinsjesdag te volgen... hier op Radio 1 en verder ook op al onze andere uh, media. Bijvoorbeeld op Nederland 1 op televisie, Politiek 24. En u vindt op onze website en een uitgebreid dossier. Prinsjesdag 2011. Marcel Bril, dankjewel. je ja, Dan gaan we door naar Joris van de Kerkhof ook in Den Haag. Want hij doet verslag van wat er buiten de Tweede Kamer gebeurt... vandaag en vanochtend. Joris, is ze er al? Ze is er al, want de vlag is in top. Oranje vlag met een blauw kruis daarin. Op de witte vlaggenstok die meters hoog boven het paleis uitsteekt. Met een gouden kroontje daarbovenop. Altijd als ze er is, dan moet hij omhoog. Ja, dat, is, dat heet ook geen vlag, dat heet een koninklijke standaard. Zo wordt hij omschreven. En zodra ze het uh, pleis betreedt, dan uh, moet hij omhoog. En zodra ze hem verlaat, moet hij weer naar beneden. En op haar residentie wappert ook een standaard. En die gaat alleen naar beneden als ze het land verlaat. Oh, okay. Dus die, die, die, die is nu omhoog gebleven? Die is nu omhoog gebleven ook. Dus er warpen er nu twee standaarden in Den Haag. Ja. Je hebt er verstand van omdat die rondleiding verzorgt hier in de stad. Ze komt aan de achterkant binnen dan. Hè? Want we hebben, het is niet zo toen we even weg waren dat ze hier door die poort gegaan is. Nee, nee de, de voorzijde van het paleis Noordeinde wordt dezelfde gebruikt. Dat is alleen vandaag voor de Gouden Koets. Begrafenissen uit de familie en introducties van nieuwe, uh, uh, heet het, nieuwe ambassadeurs en dat soort. Maar meestal alles gebeurt aan de achterzijde in de prinsessentuin van, uh, van het paleis. Aan de twee zijkanten, eh, nou op één van de twee zijkanten, de linkerkant als je ervoor staat was net een, een meneer op het dak aan het kijken of alles onder controle was. Er lopen veel politieagenten rond met grote draaiboeken eh, bijvoorbeeld ook. En net gebeurde er eh, iets heel spannends, tenminste het was helemaal niks, maar het was prachtig om te zien. Er kwam een grote vrachtwagen aangereden, een vrachtwagen die een beetje klonk eh, als deze vrachtwagen die er nu aan komt rijden. Die stond uh, zo'n minuut of vijf en er zat een grote grijper uh, achterin. En die grijper die haalde een plateautje uh, eruit... voor de linkerkant en voor de rechterkant. En in die plateautjes zijn masten gezet. En die masten, daar is een vlag aan vastgemaakt. En die vlag daar staat, boven, uh, daar staat op oversteekplaats. Dus in de loop van de dag kunnen de mensen daar de weg oversteken. Uiteindelijk zijn er ook heel veel mensen... die aan het wachten zijn op de koningin... En eh, eh, volledig in het oranje. En dan wachten ze hier. Ja, een <laughs> mevrouw, mevrouw. Denkt u nou als de koningin hier zo straks langs rijdt... van, ach, daar heb je dat weer? Dat ze dat voor mij denkt? Nee, liever niet. Nee, maar, nee, dat, dat, zou kunnen, maar dat zou ze kunnen denken. Van, pff, oh nee. Nee, nee, overdreven nee, gedoe. Uh, dat mag, dat mag ze denken. Maar wij voelen ons heel prettig erbij. Ik bedoel, er is zoveel commentaar momenteel. Uh, ook op de gouden koets... En wij doen dit ook weer voor het 15e jaar. Ja, en wij kunnen hier niet zonder iets oranje staan. Zelf, oranje hoed. oranje uh, hebben wij onze uh, oranje tas. koffer meegenomen namelijk. Een oranje koffer? Ja, nee. Oh, oh oké. Okay. Oh, de derde dinsdag Smart. in september. Ja, ja, ja oké. Okay. Het koffertje wat dan zien, hier... Daar gaan zie we zien, straks alle, naar ja, kijken dan. Ja, ja. prima ja. <laughs> Nou, het is wel een beetje koud hoor. Zie ik aan nu nee, een beetje witte handen. Uh, ja, je hebt er wel een witte trui ja, onder. Maar dat moet u niet laten je zien, want het moet het oranje allemaal zijn. Oranje armbandjes, oranje ringetje. Oeh, het is helemaal oranje. Eng, hè? Ja, als u er niks voor voelt dan. Ja, ik begrijp het dat het al moeilijk is. Maar goed. Ja, een paar moeilijk. uurtjes en dan zijn we weer bij. Ja? Dag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De koopkracht daalt nog meer, kopt de Telegraaf. Honderdduizenden huishoudens zullen minder geld te besteden hebben. dan op het eerste gezicht naar voren komt. uit de gemiddelde koopkrachtplaatjes. Door een opeenstapeling van maatregelen... gaan vooral gezinnen met kinderen, chronisch zieken... oudere werknemers en ambtenaren met middeninkomens... er tussen de 5 en de 10 procent op achteruit. Dat heeft de vakcentrale MHP berekend. Met name de bezuiniging op de kinderopvang, het spaarloon... zorgen ervoor dat Nederlanders straks minder geld in hun portemonnee hebben. Volkskrant heeft laten onderzoeken... waarop Nederlanders wel en niet zouden bezuinigen. Volgens het onderzoek van TNS-NIPO... zijn zorg en veiligheid heilig voor de mensen. Maar zijn de Nederlanders juist wel bereid... om in te leveren op de hypotheekrenteaftrek. Bovendien zou het mes gaan in budget voor ontwikkelingssamenwerking. U heeft het waarschijnlijk meegekregen. Inmiddels tijdens een chaotische vergadering in Den Haag... stemde de federatieraad van de FNV in met het pensioenakkoord. Maar de positie van voorzitter Jongerius is ernstig beschadigd. Als je de meerderheid van je achterban geert... dan krijg je de rekening gepresenteerd, twittert iemand. Een ander zegt... is dit het definitieve faillissement van de solidariteit in Nederland? Achter Jongerius was trouwens trending topic op Twitter in Nederland. Italiaanse kranten schrijven over de Italiaanse kredietwaardigheid... die verder is verlaagd. Status gaat van A-plus naar A... omdat de vooruitzichten voor de Italiaanse economie slecht zijn. Het kwam als een verrassing, meldt de krant Corriera della Sera. De krant schrijft ook over het plan van de Amerikaanse president Obama... om een superbelasting voor de heel rijke mensen in te voeren. Een soortgelijk plan had premier Berlusconi dus ook. Wat heeft hij weer ingetrokken getrokken. En dus twijfelen de kredietbeoordelaars over de kredietwaardigheid. Ouders van de ruilschoppers. die afgelopen zaterdagavond het Feyenoordstadion bestormden. moeten hun kinderen aangeven bij de politie. Die oproep doet de Rotterdamse burgemeester Abu Talib in het AD. Volgens de burgemeester gaat het vooral om tieners. Zo'n vijftig geldschoppers zijn nog spoorloos. kreeg kregen bedankje van de politie is de kop van Metro. krant doelt daarmee op de beroering die in Rotterdam is ontstaan... over een opmerkelijke brief van de politie... aan een deel van de harde kern van Feyenoord. In april van dit jaar complimenteerde de politie hen... omdat ze ondanks tegenvallende resultaten... de openbare orde niet hadden verstoord. Bronnen rond de politie beweren dat de goede verstandhouding... tussen de politie-eenheid en een deel van de harde kern... mogelijk heeft kunnen leiden tot een onderschatting van de problemen... zaterdagavond bij de Kuip. Nou, u hoorde net al in het mediaoverzicht en eerder ook in onze uitzending... dat FNV in heeft gestemd met het pensioenakkoord. Maar dat heeft wel geleid tot uh, chaos en wanorde en ruzie binnen de vakcentrale. Dus even kijken of minister Kamp daar ook tevreden mee is. Hoort u zo meer over, want we spreken nu.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 Dit is Radio 1.